6 uur, het NOS-journaal, Renate Evers. Mogelijk 1800 mensen besmet met resistente bacterie in Rotterdams ziekenhuis. Europese beurzen opnieuw in het rood en Johnny Hogeland rijdt etappe uit.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 Vanochtend werd bekend dat het Maastadziekenhuis basisregels heeft overtreden voor het indammen van infecties, zegt redacteur Gezondheidszorg Rinke van den Brink. Je stelt bij een patiënt vast dat hij die, die bacterie heeft en je laat die patiënt vervolgens gewoon rondlopen in het ziekenhuis wekenlang zonder die te isoleren, zodat er contact is van die patiënt met allerlei andere mensen, dan krijg je een epidemie zoals die nu in het ziekenhuis is. Ze hebben zich niet gehouden aan de richtlijnen die er zijn voor zo'n geval.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 De banken hebben miljarden euro's uitgeleend aan Italië. In de loop van de dag verdween die angst weer en herstelde de koersen. ING kreeg van kredietbeoordelaar Fitch voor het bankgedeelte een hogere waardering. ING sloot uiteindelijk 2,5 procent lager. De AEX leverde ruim een procent in ten opzichte van gisteren. En de belangrijkste Europese beurzen schommelen rond diezelfde koers.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 De vrouw van 28 was samen met drie andere Nederlanders bezig. aan de afdaling van de 3300 meter hoge Draiexhorn. Ze vloor haar evenwicht, viel en raakte dodelijk gewond. Een van de andere klimmers probeerde haar nog op te vangen. en werd ongeveer 200 meter meegesleurd. De man, ook 28, is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zat de vrouw niet met een touw aan de andere klimmers vast.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 Alle mensen die me aanmoedigden aan de weg, alle renners die naar me toe kwamen en respect voor wat. Die me gewoon in het begin omhoog duwden, dat was, dat gaat me toch wel behoorlijk wat dat dingen niet. Vanuit het zuidwesten breiden stevige buien zich uit over het land... en plaatselijk kan veel neerslag vallen met mogelijk wateroverlast tot gevolg. Aan zee staat een krachtige tot harde noorden tot noordoostenwind. Ook vannacht kan het flink regenen. Morgen overdag bewolkt en af en toe regen. En met maximaal van 17 graden is het dan behoorlijk fris. En dit is de ANWB Verkeersinformatie... Ondanks de vakanties in de regio's Midden- en Zuid-Nederland... is het erg druk op de weg. 145 kilometer staat er. En de meeste files staan in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Bij Rotterdam zorgt een oliespoor voor veel vertraging op de A4. Vlaardingen-Hoogvliet, 7 kilometer tussen Ketelplein Ke Ke Ke en de benelux tunnel Bij de Benelux is de linkerreis ook afgesloten. En op de A9 richting Alkmaar, bij Knop het Vels, is daar een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 6 kilometer. En op de ring Amsterdam de A10... Tussen Sloten en de Koentunnel 8 kilometer. En tussen Oud-Zuid en de tunnel staat ook 8 kilometer. Dat komt allemaal omdat de eitunnel is afgesloten vanwege werkzaamheden. Op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuis en Bodegraven. 12 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Daardoor staat het ook flink vast op de A20 richting Gouda. Daar staat voor het knoop op het Gouwe 5 kilometer.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 Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugwinnen van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. Radio Tour de We gaan nou, het allemaal hebben over de tiende etappe van vandaag. De tiende etappe in de Tour. En die werd in de sprint gewonnen door...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 André Greipel. Het is dus André Greipel. De etappe kende een tamelijk traditioneel verloop. Een ontsnapping, een hergroepering... om uiteindelijk in een sprint te eindigen. Die dus gewonnen werd, zoals u net hoorde, door Greipel Cavendish. Werd inderdaad tweede, Roch als derde. En Rob Ruig werd 26e. Zult u zeggen, ja, oké, okay, was daarmee de beste Nederlander. Maar Ruig probeerde ook in de laatste kilometers nog iets te forceren. Het mislukte, want de poging diende slechts één doel. Winnen. Ik kan gaan in zijn. Dus, uh... Ah, ik voelde me goed en uh, Gilbert werd teruggepakt. Ah, ik vond het een goed moment om iets te proberen. En uh, ah, dat het dan niet lukt, dat is jammer. Ik heb het in ieder geval geprobeerd. In ieder geval geprobeerd. Het is een ploeggenoot van Johnny Hogeland die dus ook gewoon aan de start stond. En ja, hij kwam ook gewoon aan de finish. Maar het was wel zwaar geweest. Het ging, maar het ging niet vanzelf. Maar ik denk... Uh... Alle mensen die me aanmoedigden aan de weg, de, alle rennen die naar me toe kwamen en respect voor me en Die me gewoon in het begin omhoog duwden, dat was, dat gaat me toch wel behoorlijk wat dat er in niet. En de etappe was nog maar nauwelijks vertrokken. 11 kilometer auto kwam er een mededeling van de tourradio: Valpartij, shoot. En daar zou Robert Geesink ook bij betrokken zijn. Dat bleek gelukkig allemaal mee te vallen. Hij zat achter en werd slechts een beetje opgehouden. Zijn fiets ging er nog half een beetje aan. Maar toch, voor Robert Geesink was het eigenlijk best een lekker dagje geweest. Het ging eigenlijk best wel lekker. Het was uh, best een best goede dag voor mij. Het draaide wel een beetje als vanouds. Een uh, paar, uh, paar klimmetjes erin. Uh, die gingen ook best wel goed. In de finale nog wel eventjes... Uh, Eventjes hectisch natuurlijk. Dit wel pijn, maar ik uh, denk dat het voor veel mensen pijn deed. Want de peloton was nog eventjes gebroken. En het goed, ja, ik zat het goed van voren, dankzij Tjeringi. Ja, eigenlijk een, uh, een, een toerdagje. En uh, zonder, uh, zonder uh, eigenlijk veel uh, problemen. Eigenlijk een toerdagje dus. Greipel won, Cavendish, Rogas, Husoft en Fayou. De verspinter van Vakant Soleil werd vijfde in het gele trui. Klassement verandert er in die zin niet zoveel. Thomas Veclair behoudt de trui. Louis Leon Sanchez van de Rabo-ploeg staat tweede op 1.49. Cadell Evans 2.26. De slekjes op 2.29, 2.37. Gezink bleef gewoon op 4 minuut 1 staan. En Contador, we noemen hem er ook maar even elke dag, staat 16 in 1 plekje achter Gezink, 4 minuut en 7. Groene trui bleef in handen van Philippe Gilbert, hoewel Rogas wel wat dichterbij kwam. En de witte trui is voor Robert Gezink En de bollentrui, die vergeten we het nog niet. Nee, natuurlijk, hij kwam aan. En morgen doet hij hem weer aan. Johnny Hogeland. Mooi, ja. En Joen Aart eh, Vierhout, we hebben eh, al heel veel besproken vandaag. Eén ding hebben we even wat laten liggen: eh, een niet geheel onbelangrijke mededeling, eh, namelijk dat de tourorganisatie in ieder geval een aantal maatregelen heeft genomen om, eh, nou ja, zeg maar dat autoverkeer, dat te drukke auto- en motorenverkeer in en om die tour wat meer te gaan reguleren. Zonder nou in een discussie te verlanden of het acht, zes of vier auto's moeten zijn. Eerst even het feit dat er iets gebeurd is. Dat kon ook niet uitblijven, eigenlijk. Nee, het is een, een gevolg van, alleen een jammerlijk gevolg van. En ja. dat is, uh, dat, dat is nog, nog een pijnlijke kwestie natuurlijk. Dat nu eindelijk de luiken gaan opengaan. En dat er toch ja, zonder maatregel nu zouden ze zichzelf helemaal een flat hebben gegaan. En uh, ja, het is in gang gezet. het is nu alleen een beetje afwachten hoe wordt het uitgevoerd. Ik denk niet echt dat er een volger op dit moment in de karavaan is... om, uh, om hier uh, ja, deze regels te gaan overtreden. Nee, in die zin is het goed. Er zijn een aantal regels. D -d -d -d -dus, dus in ieder geval het aantal gastenauto's en een aantal zaken... zijn wat meer uh, beperkt. Um, we gaan ook straks de bergen in, de echte bergen. Daar staan honderdduizenden mensen op die bergen. Ik lees en hoor ook mensen die zeggen... ja, we moeten ook daar meer veiligheidsmaatregelen. Maar dat is toch een bijna niet te organiseren. Je kunt op die bergen toch niet kilometers... Dranghekken of wat dan ook, dat zou toch ook iets heel essentieels van het wielrennen afnemen? Waarschijnlijk. Hè? Het grote punt, wat, wat ze eigenlijk doen op de, de belangrijkste calls, de laatste twee kilometer, en zeker als ja. er aankomstberg op is, dan begin ik, ik al op kilometer drie, vier: dranghekken zodat de mensen daar niet meer de weg versmallen, niet op de weg gaan staan en dan ook echt achter de dranghekken staan. Meer dan dat kan niet, meer dan dat is ook onmogelijk. En het zou ook zeker uh, de wielersport geen goed doen om dan ineens overal iedereen achter hekken te plaatsen. Het is gewoon ook echt wel de, uh, het, het, de, de, de, het publiek wat daar staat te kijken, wat graag in de camera wil kijken, wat het probleem is. Want je kijkt naar de renners, je staat daar 5,5 uur of, of een dag te wachten voor het peloton wat voorbij komt, voor renners die aankomen. En dan kijk je naar ze. En dan het grootste probleem is wat, wat we eigenlijk al in, helemaal in het begin aangaven. Kijk niet om. Kijk altijd waar de renners vandaan komen. En draai je zelf niet om. Dan, dan, dan kan er niks gebeuren. En dan is het voor iedereen veilig voor jezelf. Maar ook zeker voor de wielrenners. Maar wij weten nu al, een aantal van die mensen zijn niet te traceren. Maar die man met dat duivelspakje bijvoorbeeld, die al sinds 18:02 meeloopt. Er zijn er ook een aantal die om in beeld te komen en rennen en doen. Ik snap, het is bijna niet te doen. Maar zou je een aantal mensen bijna niet daar weg moeten kunnen halen? Zonder dat ik snap dat dat logistiek niet... Niet, niet lukt of zo. Maar moet, dit, dit kan toch ook een keer tot een ongeluk weer leiden? Ja, ja het enige wat ik kan bedenken is dat er een, een sniper in de helikopter gaat zitten... bij de camera en dat hij af en toe een rubberen kogel afvuurt. Ja. Maar, ja. <laughs> ik denk dat dat de enige manier is om die mensen van de weg te houden. Want ja, er lopen van allerlei aangeklede en carnaval uh, uitgedoste ja. mensen rond. En die denken dat het leuk is. Maar uh, ja, dat is toch niet echt het geval. Er was vandaag een discussie tussen zeg maar, twee groeperingen. Eén die zei, ja, we moeten het allemaal niet zo overdrijven. Volpartijen, alles. Het is zo, auto's, de weg naar Rome. Het hoort bij het wielrennen. En andere mensen zeiden, nee, ja, dat wielrennen. Onder andere op die, die, die, die discussie rond die auto's en al dingen. Wielrennen is ook wel een hele conservatieve sport... waarin we ook wel wat meer open zouden moeten staan... om op een nieuwe manier naar dingen te kijken. Welke groep zit jij nou, een hele korte opzomming. Uh, we hebben niet meer het materiaal uit 1920. We hebben het materiaal van nu, wat gebruikt wordt. Het materiaal bedoel ik mee wielen, fietsen. Um, de frames zijn uh, veelal van carbon gemaakt. De wielen zijn veelal van carbon gemaakt. Uh, je hebt velgen 8 centimeter hoog, 10 centimeter hoog, 4 centimeter hoog. Alle keuzes heb je. Je hebt spaken van carbon... Um, aluminium is een beetje uit. De, dus op het moment dat er iets gebeurt. dat je door een gat rijdt. of een, een valpartij hebt. wat gebeurt er met carbon? Dat, dat, dat explodeert of dat breekt. En dat is helemaal klaar. Dat knakt. En je bent ook echt helemaal gezien met je fiets. Vroeger met de fietsen van aluminium. dat boog linksom, rechtsom. je fiets was krom. En, je had nooit Kort een gebroken van, fiets. Daar is een enorme ontwikkeling. Er is een wil je zeggen. Ja, de snelheden zijn ontzettend omhoog gegaan daardoor. En maar dat, ook het ja. gevaar dat je dus bij een valpartij, ook veel eerder, een ander meeneemt daarin... en ook een ander daardoor in gevaar brengt. En dat is eigenlijk toch wel een, ook een gevolg van de vooruitgang van de technologie. Maar zeg je daarmee, we zouden ook moeten nadenken... over hoe we dan in en om dat peloton dingen organiseren... dat we dat ook wat moderner... of, of, of willen we dat wel, maar is dat gewoon niet mogelijk? Ja, ik denk dat de, de crashtest voor een fiets niet bestaat. En dat zou misschien wel eens een goede oplossing zijn... om daar eens uh, wat testen mee te gaan doen... voor al die producenten met de, de mooiste nieuwe wielen die ze allemaal hebben... Dat we daar ook eens een keer naar gaan kijken. Want dat is ook een onderdeel van, van toch net even te vaak die valpartijen te zien. Eén technische vraag nog. Ik hoorde ook een man in die discussie, die had iets over schijfremmen. Daar snap ik niet zoveel van. Maar die zei, zou je heel veel mee kunnen voorkomen? Was zijn theorie andersoortige remmen op de fiets? Maar hij zei, ja, je komt er gewoon niet tussen bij die conservatieve wielremmers. Nee. <laughs> zeker? Ja, ja, zeker. We zien het in de motorbuik natuurlijk. Uh, 9 op 10 heeft een schijfrem op de fiets zitten met oliedruk. Um, ik denk dat dat uh, te gevoelig is voor een, uh, voor een racefiets. En ook uh, zeker wat betreft uh, alle aerodynamica... Uh, als je gewoon 50 of 55 of 60 km per rijdt in een tijdrit... dan wil je niet al dat soort en bellen aan je fiets. Dan ben je gewoon benadeeld ten opzichte van je concurrentie. Dan kun je mooi remmen, maar je schiet er weinig mee op. Nou, de discussie zal ongetwijfeld voortgaan. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France. Lodge met Someone Loves You, honey. Hartvier, uh, oud. Die hebben wij te glimlachen. En nog even voor die mensen die net in die auto stappen en zo. en lekker naar gewerkt hebben nog in Nederland. Drijpel uh, wint de etappe. We hebben het er eerder even over gehad. Daarmee vestigt hij zijn naam definitief. Die had hij natuurlijk al. Maar uh, want hij heeft nu ook in alle grote rondes, hè? Zijn jij net een etappe gewonnen? Ja, hij is een van de weinigen die, die het voor elkaar heeft gekregen... om zowel in de Giro twee ritten te winnen in de Vuelta vier ritten... en nu in de Tour rit één. Um, heel knap, heel bijzonder. Maar daarmee ook gelijk wel ja, hetgeen wat hij al jaar of twee, drie uh, beweert... ook echt waarmaakt maakt. En, um, in zijn eerste start in de eerste tour. Het zat een paar keer mis in de massasprinten... maar nu degelijk raak, echt vol raak. En dan ook ineens uh, met wat ander gevoel... bijvoorbeeld morgen, gaan we het straks even over hebben... maar ook morgen weer ineens met een heel ander gevoel die sprint ingaat, hè? Ja, ja Lotto, uh, omgeveer maar Lotto hebben uh, drie man minder uh, reeds... Uh, door ja. valpartijen en uitvallen. Zijn er nog maar, uh, ja, toch met, met zes... waar Gilbert een soort van kopman is, en kruipel ook... Gilbert in het groen. Krijpel had die trui graag willen hebben, maar hij heeft te weinig, echt te weinig punten daarvoor om daaraan mee te dingen. Dus het ja. wordt nog een beetje hik op twee benen, wat ze daarmee gaan doen. En Zilbert denkt ook nog een keer aan om, uh, om toch maar misschien een klassementje te rijden, want het staat nog steeds negende. Maar die, die gaat er nog wel, denk ik, na de Pyreneeën over nadenken om daar maar gauw van af te stappen. Over klassementje gesproken, ik kan er niet genoeg van krijgen... van die Tony Martin, dat is een beetje zo mijn stille favoriet. Dat heb je wel gemerkt de afgelopen dagen. Ik vroeg er gisteren bij Jan Jans en Michael Bogert... die zeiden, ja, dat echte Hogebergte kan niet Tony mee. Vandaag zat hij wel op dat klimmetje. Dat was dan weliswaar niet zo'n zwaar klimmetje... maar toen er een flink aangetrokken werd door Gilbert, was hij wel heel makkelijk mee daar. De uh, man is wel goed in vorm, hè? Hij, uh, hij is erg scherp, hij koerscherp. Hij uh, zit... Hij heeft eigenlijk nergens wat laten liggen, maar dan ook echt nergens. Geen secondes, altijd mee in het voorste groepje. Als ze acht over de finish kwamen yeah. met de gaatjes, zat hij altijd voor het gaatje. Dus hij is er heel goed bezig. heeft een, uh, van misschien in de herhaling, maar vorig jaar toch echt veel, veel, veel te vroeg goed geweest. Onder yeah. uitmuntend en de wedstrijden daarvoor ook. En in de toer alleen maar minder, minder, minder tot in de laatste week aan toe. Het was echt... Uh, ja, heel jammer. Maar nu een hele andere opbouw en een veel betere opbouw. En echt uh, super op het moment dat moet. Dus uh, dit is toch echt een uh, dus, ja, dus gaat meedoen. Is gewoon ja. spannend in die grote bergritten. Noem ik nog even een naam. Had ik gisteren ook met de andere twee uh, out -tour over. Peter Velic werd eerst gefluisterd. Ik merk om mij heen dat er meer mensen iets harder die naam gaan uitspreken. Hoor jij daar ook bij? Ja, we hebben het er al even over gehad. Een derde, een derde in de Vuelta. Een grote ronde al uh, achter zijn naam. Uh, Achter ze kiezen op die manier, gelijk meedoen. In het veld moet je toch ontzettend veel klimmen. Moet je kunnen klimmen, moet je 20 kilometer aan een stuk kunnen klimmen. Dat heeft hij allemaal laten zien. heeft voor die tijd ook uh, zijn werk enorm goed gedaan in de Tour de France-raids. Uh, komt uh, van de ploeg van Gerwe Gerba van Milram heeft daar al uh, leuke dingen echt laten zien. Dus ook daarmee is gewoon kijken hoe hij zich in die ritten gaat handhaven. En niet verbaasd zijn als je hem lang mee voorin ziet. Ik ga nog twee namen even doornemen. Um, uh, Dionne de Graaf die is dol op Andreas Kleude. Heeft ze in haar tourpool zitten. Vroeg zich gisteren bij eraf bij ja, Jansen, zo Is die Kleude niet een beetje te oud? Um, toen zei hij, nou, die Kleude heeft wel een heel fijn seizoen tot nu toe. Houd die ook inderdaad, en natuurlijk in het verleden... ook een paar keer heel dichtbij gekomen. Ja, dat is twee keer op het podium geweest. Ja. En um, alle jaren gewoon wel meedoen in de Tour. Afgelopen twee jaar even ietsje minder. Een zesde en een veertiende plaats. Nou, als je dat ietsje minder wil en durft noemen, dat doe ik dan maar eventjes. Um, oud, wijs, ervaren. In een ploeg waar heel veel ervaring zit. Het uh, is de eerste keer dat, dat, dat Johan Bruneel met zijn ploeg niet meedoet voor de overwinning in de Tour. Die ziet nu even de hele andere kant van de medaille. Maar heeft met kleuren nog steeds wel een renner die in de top 10 staat. Maar, je snapt, mijn vraag is, is, mag zijn ambitie nog hoger zijn? Mag, mag je kleuden in een, in, een, in een rijtje outsiders zetten... waar we dan Felix en, en Martin misschien ook in zetten? Ja, denk ik wel. Hij is op dit moment, denk ik, euh, ja, toch de renner die euh, stabiel enorm de bergen door kan komen... en weet wat hem te wachten staat. Hij heeft een, zoveel ervaring, en met ervaring kom je ook een heel eind. Gaan we nog een naam noemen? Iemand zei, die mis ik bij jullie. Je spreekt mensen overdag die altijd weten wat wij niet goed doen. En dat vind ik alleen maar leuk. Dus iemand, jullie hebben het nog helemaal niet over Ivan Basso gehad. En let op, want die heeft de Giro alleen maar gereden om te rijden. En Ivan Basso is naar de Tour gekomen om een hele goede Tour te rijden. Ja, maar daar heb ik het ja, zelf niet zoveel op. toch? Zijn voorbereiding is dusdanig verstoord geweest. Ook met een zware val... Tegen een hersenschudding aan, uh, ontzettend veel uh, problemen daarmee gehad, heeft een hele moeilijke aanloop richting de Toeren gehad om toch in zijn vorm te komen. Sluit mee, je ziet hem bijna niet, je hoort hem niet, maar hij is er wel. Hij staat wel uh, binnen de top op één minuut en een beetje van, uh, van Evans. Dus, okay. Hij is er wel, maar ik zie hem, met, ik zie hem het verschil niet maken, Tom. In ik merk aan jou dat het je echt, denkt, goede renner natuurlijk geen kwaad woord... maar dat gaat hij niet rennen, hè? dat zeg je eigenlijk ja, met ja. mooie woorden. Ja, met mooie woorden, netjes. Gaan wij naar de <laughs> etappe van morgen. Heel even nog uh, doen we expres niet zo heel lang... want uh, er zitten weer wat klimmetjes in. Het zal zo'n ritje worden als vandaag... maar het zal uiteindelijk toch uh, normaal gesproken wel weer een flinke groep worden... die om die dag zeggen, laatste sprinters kans voorlopig. Ja, maar we hebben vandaag wel gezien dat zijn, er is gegokt en verloren door een ja. Sprinterskamp, HTC. Zowel Gos eerder gelost op het klimmetje. Ik heb nog wel de overhand gebleven over het klimmetje, maar tekort in de sprint. Dus het is de vraag of zij het wel gaan doen. Um, klimmetje van de derde categorie, kilometer 23 begint hij. Stijl, uh, geen afdaling erachteraan. Blijft toch er een kilometer of tien doorgaan bovenop het vlak. Uh, blijft het redelijk vlak. Voordat de pas echt weer een afdaling is. Dus uh, dat is een uitgelezen kans voor, uh, voor ontsnappingen. En uh, renners die goede benen hebben, die knallen erin naar kilometer 23 vandoor. En die zien ze misschien... of dus wij, misschien niet, misschien wij eenvoudige zielen denken een gewone dag morgen, maar het wordt weer een hele leuke dag. Nou, we gaan naar de dag van morgen. We gaan zo direct natuurlijk uh, dit programma afsluiten. Voordat we het gaan doen, gaan wij altijd even naar de collega's van WNL. Alex de Vries, jullie zitten zo na het nieuwslok van half zeven. Wat gaan jullie doen? Ja, dacht om Nou, we gaan praten over het onderling vertrouwen, want zonder dat lijkt de euro geen overlevingskans te hebben. En is het wel zo slecht gesteld met Italië, als iedereen zegt? En we gaan praten over de killermug, want die rukt niet op. Hij is er al. En... Killer, sorry even, de killermug? De killermug. Muggen ja. Mug die levensgevaarlijke virus okay. overbrengen en het is geen bangmakerij. En thee is in trek, is hip in een heuse, T, sommelier, die komt dat vertellen. Dat zo meteen, Tom. Oké, okay, dankjewel. Tot zo. Dat betekent dat wij zo'n beetje aan het einde zijn gekomen... van 4,5 uur Radio Tour de France op deze dinsdagmiddag. De dag dus dat André Grijpel de etappe won... voor Mark Cavendish, Rogas, derde, Huzof Vierde. Veukler verdedigde met verve zijn gele trui... en gaat daar ook morgen weer in van start tot vreugde van heel Frankrijk. Louis-Leon Sanchez is nog steeds tweede. En Karel Evans en dan de slekjes. Daar veranderde niks. Philippe Gilbert houdt de groene trui aan. Robert Geesink had een plezierige dag en trekt tot morgen, vertrekt tot morgen in de witte trui. En dan Johnny, oh Johnny, hoe verging het hem? U heeft het allemaal wel gehoord. Hij vertrok, hij kwam aan, het was wel een zware rit voor hem hoor. Maar met 22 punten, 5 minuten voorsprong op Veukler... gaat hij ook morgenochtend, of morgenmiddag, zo'n beetje begin van de middag... van start in de bolletjestrui. In een etappe met twee hele kleine kolletjes nog. En we verwachten al dan niet een massasprint. Aard Vierhouten kijkt er bedenkelijk bij, dus we gaan het zien. Vanavond de avondetappe, zometeen WNL en nu het nieuws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 De Britse regering is tegen de overname van de zender B-SkyB... Be door mediamagnaat Murdoch. De conservatieven van premier Cameron zullen morgen... voor een motie van Labour stemmen... waarin staat dat de overname niet in het publieke belang is. Murdoch wordt gevraagd zijn bot in te trekken. Europol heeft een bende Bulgaarse skimmers opgerold... die 50 miljoen euro van bankrekeningen van slachtoffers hebben gehaald. De bende was vooral in Italië actief. Er zijn 60 verdachten opgepakt. Zo'n 1800 patiënten van het Maastadziekenhuis in Rotterdam... zijn mogelijk besmet met multiresistente bacteriën. Het ziekenhuis heeft regels overtreden voor het indammen van infecties... waardoor de besmetting zich kon verspreiden. Zeker 63 patiënten dragen de bacterie bij zich. En Shell heeft met Irak een overeenkomst getekend voor gaswinning. Met de deal zijn miljarden euro's gemoeid. Shell gaat in het zuiden van Irak gas winnen, bewerken en verkopen. In de joint venture krijgt de Iraakse overheid 51 van de aandelen. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hobert. Vannacht is het erg bewolkt en regenachtig. En tot morgenochtend kan er lokaal heel veel regen vallen, wel 70 mm. Het koelt af naar zo'n 13 graden en in het zuidoosten is er kans op wat onweer. Ook morgen overdag, zeker in de ochtend, is er nog lange periodes met regen. In de middag lijkt het iets droger te worden... Waarom wordt het niet? Zeker tijdens de regen loopt de temperatuur op naar zo'n 14 tot 15 graden. Als het even niet regent en misschien wat zon bijkomt, kan de 18 graden nog gehaald worden. Er staat een matige tot krachtige noordoostenwind. En dan donderdag ook veel buien. Het wordt 17 graden. Het is erg bewolkt. De zon zien we nauwelijks. Vrijdag dan komt die wel even tevoorschijn en dan wordt het ook weer 20 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 70 kilometer file. Meestal staan in de regio's Amsterdam en Rotterdam. Bij Rotterdam zorgt een oliespoor voor veel openthoud op de A4-vlaarding richting Hoogvliet. Daar staat een 7 kilometer tussen de knooppunt en en Benelux. Bij knooppunt Benelux is de linkerrijs ook dicht. A9 richting Alkmaar. Een ongeluk gebeurt bij knooppunt Velsen. Daar staat inmiddels ook 7 kilometer. Bij knooppunt Velsen is de linkerreis ook dicht. Erg druk op de ring Amsterdam omdat de eitunnel is afgesloten vanwege werk. Op de ring West richting Zaanstad voor de Koentenon 9 kilometer. Andere kant op tussen Oostop en de Zeeburgentenon. Daar rijdt het langzaam over 12 kilometer. A13 richting Rotterdam, tussen kroopend Ippenburg en David Berk. Rode reis nog 8 kilometer na een ongeluk. De linker reis ook is daar dicht. En op de A16 Rotterdam naar Bleda bij Randweg Dordrecht 4 kilometer. Dan staat een vrachtwagen stil en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. Wat stelt de euro nog voor zonder onderling vertrouwen en levensgevaarlijke killermug kan jouw bloed wel drinken? Goedenavond, live hier vanuit Amsterdam zijn we tot 7 uur bij je. De financiële fondsen die zijn fors onderuit gegaan uit de beurzen. En vooral de banken die hebben namelijk veel grotere bedragen in Italië uitstaan dan in Griekenland. En aangezien Italië nu ook tegen een eurocrisis aanloopt, zijn de beleggers ongerust. En terecht zou je zeggen: ik praat erover met de econoom en journalist Matthijs Bouwman van RTLZ en het Financieel Dagblad. Goedenavond Matthijs. Goedendag. hallo Alex. Ja, Laten we eens even inzoomen. Hoe nerveus is de stemming in de bestuurskamers van onze grote banken? Nou, daar zeker nerveus, uh, want niemand weet niet meer precies hoe groot het nu gaat worden. Nu, ja, ja echt van gisteren ook uh, Italië onder het groot was werd gelegd. Ja, je zou zeggen, ze zijn wel wat gewend hè, onze bankdirecteurs hebben de hypotheekcrisis overleefd. De riante bonuscultuur, die werd niet echt doorbroken. Wat hebben ze daarvan geleerd? Nou, we zitten, dit is niet zozeer meer een, een, een, een, een probleem van de banken wat nu is gecreëerd, maar de banken hebben de afgelopen tien jaar sinds de euro is ingevoerd mm -hmm. eigenlijk veel te enthousiast, en niet alleen banken, ook pensioenfondsen, veel te enthousiast uh, geleend aan landen ja, waarvan we eigenlijk wel wisten dat ze niet zo'n uh, zo goede uh, kredietwaardigheid hadden, maar als we dachten die zitten in de euro dus dat zal altijd wel goed komen en zo hebben Griekenland, maar ook Italië en Spanje en Portugal veel te makkelijk, veel te grote bedragen voor te lage rentes gekregen. Ja, en die situatie, is daar kunnen we niks meer aan veranderen. Dus die schuldencrisis, die gaat niet weg door in de toekomst je, je gedrag nu te veranderen. Nee, maar nou doe je net of we medelijden met de banken moeten hebben, want ze hebben daar ook gewoon aan verdiend natuurlijk. Hè? Laten we dat niet vergeten, toch? Ze hebben er in die tijd aan verdiend, mm -hmm. maar met terugwerkende kracht hebben ze eigenlijk niet aan verdiend. Want ze dachten dat ja, ja. er geen risico's liepen, mm -hmm. dus hoefden ze niet zo'n hoge rente en een rente die maar een klein beetje... Boven die van bijvoorbeeld Nederland of, uh, of Duitsland lag. Ja. En dan gaven ze dat geld al aan de, lenen ze het geld al uit aan de Grieken of de Italianen. Nou, die kleine, kleine rentemarsje hebben ze gepakt. Maar nu blijkt dat ze een veel grotere kostenpost uh, op hun bordje hebben. Namelijk het grote risico dat ze een deel van dat geld niet terugzien. Ja, ING uh, bijvoorbeeld ging in Amsterdam uh, flink onderuit de beurs. Heeft ook bijna 8 miljard euro uitstaan in Italië, met name ja. staatsobligaties. Uh, is dat veel, uh, Mathijs? Ja, 8 miljard is veel. Dat is, dat is voor jou en wij veel, maar dat is ook voor een bank als ING veel. <laughs> en is onvergelijkbaar met de bedragen die ze uit hebben staan in, in bijvoorbeeld Griekenland. Mm -hmm. Dan gaat het om veel kleinere bedragen. Overigens ging ING vooral gisteren hard onderuit, toen ging ja. zo'n 7,5% vanaf. Vanochtend bij opening van de beurs ging er weer zomaar 4% vanaf. Maar gedurende de dag krabbelden uh, alle financials, maar ook ING, weer wat op. En zijn we gesloten met ik geloof, een verlies van 2,5%. Dus twee dagen bij elkaar toch zo'n 10% van de beurswaarde van ING verdampt. Um, Matthijs, wat stelt de eurozone nog voor zonder onderling vertrouwen? Er komt een aparte munt voor Noord- en Zuid-Europa niet steeds dichterbij, zou je zeggen? Nou, dat, dat is een mooi plan om te bedenken op het moment dat we nog geen euro hadden gehad. Mm -hmm. uh, maar het feit dat de euro er is en dat ook die landen in het zuiden in euro's hebben geleend... ...zorgt er eigenlijk voor dat dat wat mij betreft een, uh, een utopie is. Ik zou het denk ik ook liever hebben dat we in die situatie zaten... ...maar de weg daar naartoe die gaat via een veel grotere wanbetaling... ...door die zuidelijke landen uh, dan, dan we nu al voor onze kiezen krijgen. Want ja, als ze in, in de euro al niet terug kunnen betalen... ...dan kunnen ze straks in hun in hun nieuwe munt van ja, de zuidelijke lidstaten al helemaal niet terugbetalen. Dus het lost weinig op. Misschien voor de toekomst zou het verstandig zijn. Maar ja, daar kom je eigenlijk niet meer. Maar je hebt helemaal gelijk dat het wantrouwen een hele belangrijke rol speelt. Ook ja. wantrouwen tussen de politici. He, zo hebben het afgelopen weekend ze weer hard vergaderd uh, om er iets aan te doen. En ja. uiteindelijk komen ze dan weer met niks. En dat is het grote probleem. Ja, Matthijs, we behoor je ook door het kamp dat we ten alle tijde moeten voorkomen... dat onze banken uh, echt moeten gaan bloeden... en daarmee onze spaarcentjes en pensioencentjes in gevaar komen? Nee, want dat kamp dat bestaat volgens mij tegenwoordig alleen nog maar uit uh, mensen van de Europese Centrale Bank. Uh, als, als je kijkt naar Griekenland, dan is wel duidelijk dat de Grieken uiteindelijk dat geld niet allemaal gaan terugbetalen. Mm -hmm. uh, om dat te doen moeten ze zulke ongelooflijk grote overschot op de begroting genereren. Ja, dat is politiek eigenlijk niet haalbaar. En uh, dat, dat besef is er bij iedereen wel, maar niemand durft dat eigenlijk hardop te zeggen. Zeker de Europese Centrale Bank niet, want die zijn toch bang. En ja, daar zit ook wel wat in, mm -hmm. dat dat leidt tot besmetting. En dat dan, hè, dat zoals we de afgelopen dagen hebben gezien, zelfs een okay. groot land als Italië onder, ja, onder het onder het, onder het vergrootas wordt gelegd. En dat is niet niks. Martijs Bouwman van RTLZ, dankjewel voor je commentaar. Ja, zie sloot vanmiddag op 332 punten. Een daling van ruim 1 procent. van Zijl van SNS Bank, goedenavond. Daar, ja, Beleggers, ik zei het net al, zijn logischerwijs ongerust... Hè, over het financiële huishoudboekje van uh, nu uh, Italië. Is het terecht dat we Italië in één adem met Griekenland en Portugal noemen? Nou, er zijn een heleboel overeenkomsten. He. Vooral de hoogte van de schulden, daar, daar, daar kan je wel op één lijn zetten. Mm -hmm. Maar er zijn ook wel heel veel verschillen. Um, ik zeg altijd maar, Italië is een echte economie, ook een grote economie. Het is de derde economie van Europa. Yeah. En uh, wat dat betreft is Griekenland eigenlijk verwaarloosbaar. Ja, de staatsschuld van Italië, als je het wel beschouwt, is niet hoger dan die van Nederland. Wat zit er dan toch fout daar? Um, nou, de staatsschuld is wel groter, moet ik hier bekennen. Alleen het tekort wat we hebben is, is niet groter. Ik zeg het zo, dus, het tekort ja. komen. Mm -hmm. dus wat dat betreft kunnen wij eigenlijk uh, ons meten aan, aan ja. Italië. Ja, het, het uh, grote probleem daar is wel dat de staatsschuld groot is. Het is 120% van de economie. Mm -hmm. En bij ons is het maar de helft, 60% van de economie. En het probleem is eigenlijk ontstaan doordat de Italiaanse overheid bezig was... met een bezuinigingsprogramma van ongeveer 40 miljard in de, in de komende vier jaar. Maar je zegt was. <laughs> Sorry, wat zeg je? Ze, ze, ze waren bezig, maar dat hebben ze niet goed ingezet. Ja, nou ja, ook bij ons uh, zie je dat hetzelfde. Veel gesteggel over mogelijke bezuinigingen. En daar kwam het er niet doorheen. Mm -hmm. Ja, En dat is een luxe die, die Italië zich die dus niet kan veroorloven. Ze nee. zijn een zuidelijk land met een grote staatsschuld. En dus duikt de markt daar gelijk bovenop. Maar is eigenlijk de trigger van het geheel. Maar is er dan nog hoop? Want je zegt heel nadrukkelijk... het is een echte economie, de derde economie nogal altijd van Europa. Um, dan moet economische groei... Is economische groei het enige wat Soulas kan bieden? Nou, economische groei uh, moet zeker helpen. En dat is er ook in Italië. En dat is ook een groot verschil met uh, Griekenland. Ja. Het is niet veel, uh, maar het is wat. En je ziet wel dat we een echt exportland zijn. Uh, genoeg Italiaanse auto's en, en luxe artikelen om dat uh, te bewijzen. Ja. Nou, die moet ik in Griekenland nog tegenkomen. Uh, en zolang die economische groei er is zijn ze in staat om terug te betalen. En ik moet zeggen, het grote voordeel aan deze crisis... never waste a good crisis... is dat de Italiaanse politici nu wel uh, uh, ja, tot besef komen... dat er ook echt bezuinigd moet worden. Ja, en ik ben blij dat jij Engels spreekt. Corné van Zijl van SNS Bank, dank wel. Ja, omroep WNL is natuurlijk ook gewoon op Twitter te volgen. Apenstaartje, avondspits, WNL. Dan T. Al eeuwen voeren we het op de wind van onze VOC-mentaliteit in. Het drankje is er tegenwoordig in alle soorten en smaken. En thee-sommelier Robert Schinkels die weet er alles van. En hij zit tegenover mij. Goedenavond. Goedenavond. Ja, mag ik Robert zeggen? Ja, natuurlijk. Uh, wat is nou precies het imago van thee in Nederland op dit moment? Is het hip of, uh, of zijn we nog steeds een koffie, uh, landje van koffieleuters? Nou, het, zijn, uh, het grootste gedeelte van Nederland is, nog echt, uh, is echt aan de koffie. Mm -hmm. Maar het aantal theedrinkers is ook altijd al groot geweest. Maar het is nu uh, groeiende. En ook het imago van thee is wat aan het uh, veranderen. Ja, u, u, u, jij houdt, je houdt je elke dag bezig met thee en aan de toepassingskant. Uh, ja. wat, wat, wat houdt dat precies in? Nou, ik, uh, ik geef redelijk veel... Um, met ja, noem het uh, seminars en demonstraties over uh, ja. de eerste plaats wat thee is. Uh, wat goede thee is, wat echte thee is. En daarnaast, uh, of eigenlijk daarna... Uh, Komen mijn uh, kwaliteiten als, uh, als cocktailbart daar naar boven? Ik ben heel actief bezig met het uh, maken van cocktails. Uh, met allerlei verschillende soorten thee. Uh, maar ook thee en, en food pairing Dus specifieke gerechten bij een specifieke thee. Maar eerst wil ik van je zo... weten, want je hebt allemaal spullen bij uh, je. Ja. Uh, allemaal thee, uh, blikjes, kopjes. Uh, waarom is thee nu opeens hip? Uh, nou, thee past heel goed in een, uh, ja, in een bewustere levensstijl. Uh, thee oh. is er. Ja, het heeft een, ja, dat het heeft een aantal heel, hele. Goede, ja, nou, het heeft een, paar, een aantal hele goede eigenschappen. Uh, nou, een van de belangrijkste is dat uh, thee uh, automatisch uh, verzadigde vetten. Uh, meeneemt uit je lichaam. Dus je thee uh, drinkt bij het eten. Uh, blijven eigenlijk alleen de onverzadigde vetten achter je lichaam. Dat is natuurlijk, uh, en de Nederlander dat de heeft goeie. ontdekt dat thee dus gezond is. En, je, en groene thee is, is, is behoorlijk hip tegenwoordig. Ja, groene thee, uh, witte thee is, uh, is dan uh, in uh -huh. opkomst. Um... En nu we het er toch over hebben. Ik bedoel, uh, wat heb je allemaal voor onze luisteraars meegenomen? Ze kunnen ik heb, zien? we kunnen het uh, opschrijven. Ja, ik heb in ieder geval de, de, de vier hoofdsoorten thee meegenomen. Uh -huh. uh, dat is uh, witte thee groene thee, zwarte thee en oelong thee. Waarvan witte thee de meest onbewerkte thee is. Ook de meest exclusieve thee. Mm -hmm. En uh, zwarte de, champagne, thee de champagne onder de, onder de theeën? Ja, ja uh, sowieso uh, is het de, de meest exclusieve thee. Wordt gemaakt van alleen uh, de knop van de theeplant. Mm -hmm. uh, en wordt eigenlijk alleen nog maar in de, in de zon gedroogd. En daar, dat is eigenlijk een hele, uh, heel compact blaadje nog... Waar enorm veel uh, anti antioxidanten in zitten. Ja, en voor, het, voor de tijd natuurlijk voor mij is eh uh, gewoon door. Hoe ja. moeten we hoe worden we geacht te zetten? Dat is de juiste techniek. Vertel nou, wat dat is. Nou, allereerst uh, Even over de twee meest gangbare soorten, de groene en de zwarte thee. Ja. Uh, zwarte thee, weet eigenlijk wel iedereen hoe je dat zet. Uh, water koken, uh, liefst bronwater of gefilterd water. Dan uh, losse thee of een zakje in een mm -hmm. kopje doen. Uh, je hebt het theewater inmiddels aangezet, Ik heb het uh, in, aangezet ja, okay. inmiddels. Gietlampje branden, ja. En um, uh, da daar het water kook je. Als het even van de kook af is, uh, giet je het op de thee... Dan moet je het eigenlijk even afsluiten en dan bij zwarte thee minimaal uh, drie minuten laten trekken. Ja. En daarna heb je een, een goed kopje zwarte thee. nou Dat, dat weten de meeste mensen wel. Wat uh, nieuw is voor de meesten, is dat je groene thee niet zet met kokend water. Water moet wel eerst uh, uh, gekookt zijn, maar je moet het terug laten koelen tot uh, ergens uh, tussen de 70 en 80 graden. En dan moet je het op, het, uh, op de thee gieten. Dus jij levert altijd... Uh een thermometer erbij, dat je precies heeft? Uh, nou, een beetje de vuistregel is, als je het uh, in een kopje schenkt... en je wacht ongeveer twee minuten, dan zit je aan die, uh, die temperatuur. Ja, wijnen kennen verschillende keurmerken. Hè? Uh, Crancru, champagne, uh, ja. heeft thee dat ook? Uh, dat begint uh, nu te komen. Uh, het is heel lang uh, zijn daar hele vage regels over geweest... over wat er nou op een zakje thee mag staan... en mm -hmm. waar het dan vandaan moet komen. Je hebt nu zeg maar de eerste AOC's, uh, zoals ja die in Europa uh, heel veel kennen. Maar dat zijn voor de regio's uh, Assad. En Darjeeling in India, die bekend staan om een hele goede thee en om uh, die naam te beschermen. Mm -hmm. Zijn dat de eerste twee uh, theeregio's regios die in. Uh, nou, jij, ben, jij bent een kenner, uh, vraag ik toch: kan de thee in de supermarkten eigenlijk door de beugel? Eerlijk antwoord. Uh, eerlijk antwoord? Uh, eigenlijk niet. Waarom niet? Uh, omdat het een, uh, ja, vaak een thee is die geblend is, met een klein beetje uh, goede thee uit een goede regio voor mm -hmm. een goede naam en een hoop bulkthee uit een mindere regio voor een betere marge. Bulk bulkthee, geweldig. Er komt inmiddels een trein voorbij rijden, maar het is, het is een kokend water. Vertel even trouwens, hoe word je een theesommelier? In de wijnwereld kennen we het, maar uh, ja, moet je ik, ervoor studeren... of heb je gewoon zelf op je, op je, op je geplakt als etiket? Nou, ik, uh, ik heb aan een wedstrijd meegedaan en dat waren de, de, de, uh, waar de kampioenschap. Mm -hmm. En uh, Ik deed daarvoor al heel veel uh, aan cocktailwedstrijden mee... en ik ben toen één keer gaan focussen op thee. Het was heel leuk om aan die wedstrijd mee te doen. Mm -hmm. Uiteindelijk heb ik uh, die, uh, die wedstrijd gewonnen. Ja, deze mondje is natuurlijk een heel nieuw woord en een nieuw begrip. En dat is nu drie jaar geleden. En ik... Probeer daar nu steeds meer invulling uh, aan te geven. Wij gaan het gesprek bijna afsluiten. Wat voor thee ga je zetten? Voor mij? Uh, Dit ik ga, ga iets, uh, iets, iets aparts voor doen. Ik ga uh, Italian almond thee voor je zetten. Dus een zwarte thee met uh, assange van Italiaanse amandelen. En daar krijg je dan vervolgens een stukje uh, geitenkaas met honing bij. Dus in plaats van dat we het met een thee met een koekje... wordt het thee met een uh, stukje kaas. En daar... Uh, ja, en Robert, ik wil ook nog even, je weet, thee voor het slapen gaan. Uh, is dat nou verstandig? Ik doe dat altijd. Uh, uh, Lig je daarom altijd uh, gewoon nog lang te lezen? Ik zou dan een witte thee of een groene thee nemen. daar zit in ieder geval uh, verhoudingswijs minder in. Ik, ik hou zo van zwarte thee. Dus dat, dat is niet goed, dus. Dan uh, heb ik een uh, leuke verrassing voor je, want ik heb wat witte thee meegenomen. Kun je vanaf daar, uh, vanaf nu vanaf daar aan beginnen. Hartstikke aardig. Uh... Ik ga dat de komende dagen proberen. Als je het goed vindt. En ik dank jou terwijl hier de dampen tegen het plafond slaat. Ik, ik, ik dank je voor je komst naar onze studio. Graag. En heel veel succes met je vak ook. Dank je wel. En de promotie van thee. Ja, zo dadelijk een avondspits. Aandacht voor een vampier die meer doet dan zoomen alleen de mug. Maar eerst ons verslaggever Wiege Hemmer in zijn parkgesprek deze week. Vlak voordat de regen opkwam kwam hij in het park een stel tegen die net als hij genoot van de eentjes in de vijver. En ze zijn al 55 jaar getrouwd. Wij woonden ergens vlakbij een kerk. En er liepen een hele aardige kosten En omdat hij zo dicht bij ons woonde, bij haar ouders dan, kwamen die kosten nog wel eens koffie drinken zo. Dus we kenden elkaar heel goed. Toen we gingen trouwen, toen zegt de kosten tegen haar. Je kunt doen en later waar je wilt. Maar de eerste nacht is voor mij. Echte katholieke man, als dat ze horen. Die kosten. Ja, ja. leuk. Ja. Hij zag uw vrouw wel zitten ja. dus. ja, <laughs> zoals ik hem kende dan. Weet. Ja. Dat mocht hij rustig zeggen. Ja. Naar de kerk gaan, doet u dat nog steeds? Nou, niet zo heel nou, veel ja. meer. Ik ga wel met de feestdagen en zo. Ik bid altijd thuis, iedere avond. Dat vergeet ik nog maar. Het is eigenlijk een beetje verwaterd. Eerst heeft de kerk bij ons naast gehad een tijd en toen is ze weggegaan. Kwam die weer ergens anders en dan had ik niet altijd zin om erheen te gaan en zo. En ook omdat wij op een camping zitten al jaren, komt er ook heel weinig van. Maar ik denk als ik van de winter weer thuis ben, dat ik het er wel weer op ga pakken. Dus de kerk moet net zoals een tennisclub bijvoorbeeld wel dichtbij zijn? Ja, een beetje wel dichtbij, ja. Maar het is eigenlijk al heel mooi, hè? 55 jaar bij elkaar zijn. Tegenwoordig is dat bijna een zeldzaamheid. Hè? Je hoort zoveel dat mensen het niet meer met elkaar zien zitten. We hebben gewoon geluk. Wij kamperen veel, hè? heel veel. We hebben veel met de en getrokken altijd. als je lang bij elkaar wil blijven, moet je veel kamperen? Dat weet ik niet. Ik heb het touwtjes altijd een beetje in de handen gehouden. Dus uh, nee, maar uh, ja, misschien ik ben ik ook oh, nog een ouderwetstiep. Ik kom door of het overreizend kom ik, dus van het platteland. land. Dat is toch wel anders, misschien als je uit de stad komt of zo. Weet ik wat niet. bedoelt u daarmee? Als ouderwetstiep weet je dat het soms ook even wat minder gaat en klaag je niet? Ja, natuurlijk. In huwelijk heb je ups en downs niet? We hebben ook wel eens een keer woorden, hè. Maar dan hebben we de andere dag weer gelegenheid om het goed te maken. Andere dag al? Zoals snel nou gaat. Oh. Ik kan nooit zo lang boos blijven, hoor. No. Echt niet. De familie zegt wel eens tegen haar. "Jij ze hebt zeven zusters. En die zusters zeggen ze wel eens... Am, je bent niet goed wijs, joh. Geniet ook eens van het leven. Ga, eens, ga alleen eens op pad, hè. Dus u, uw zusjes zitten eigenlijk een beetje te wroeten in dat goede huwelijk van u? Ja, ja. Die hebben mooie, mooie zusjes. Los, uh, gedoe. Die hebben dan toch wel eens van, Joh, ga eens lekker een weekje met ons mee zo op stap. Maar ik heb er geen behoefte aan. Nee, ik ga... Je bent nog... eigenlijk vergroeid met ja. uw man. Ja, heel erg. Het is geven en nemen in het huwelijk, hè. Ik zeg niet dat mijn kinderen... Ja, mijn kinderen toch ook hebben toch wel veel van ons nemen wel veel van ons over en zo. Dat Die zijn allemaal wel. nog bij elkaar? Die zijn allemaal nog bij elkaar, ja. Ja, ja. Nou ja, nou, mijn dochter is gescheiden. Maar die hebt nog wel een hele fijne vriend. Daar ben ik heel erg blij mee. Kon ze dan niet goed geven of niet goed nemen? Uh, ja. Ik dacht dat hij wel een beetje van beide kanten kwam. Alhoewel hij niet uh, een beste man was. Daar niet van mag. En dit had ermee mee te maken? Hè? Ja, hij dronk altijd heel erg veel. Werk in een café. Hij is voor zichzelf begonnen, maar dat kon allemaal helemaal niet. Want hij had, uh, hij had eigenlijk maar één klant. En dat was jezelf. En dan hou je het nooit vol, hè? Dan je het nooit vol. Drank maakt meer kapot dan ja, enzovoort. Door dit. Ja. Maar dat moet wel een rimpel in uw bestaan zijn geweest, die scheiding van uw dochter. Ja. Heel erg. Ja. Ik heb wel vlak voor haar huwelijk nog gezegd, doe het niet. Nee. Oh. <laughs> Met die man, ja, heb ik gezegd. Vlak voor haar huwelijk nog. Zij zijn ma, hou op. Ja, ze was zo verliefd. Ja. Ja. En nu zegt ze het nog wel eens tegen mij. Dus drank maakt meer kapot dan je lief is? Ja. Echt. En verliefdheid maakt misschien ook wel meer Ook nog. Dat, is ook, dat speelt ook weer mee, ja. ja. Ja. Ja, maar ja, ze was zo in. En de tent in hebben ze zich zo... Ja, een galante ridder eigenlijk. Voor haar. Maar. Was, was uw man, was dat ook een galante ridder? Ja, altijd geweest. U ja. Valt op galante ridders? Ja, aardige mannen. <lacht> ja, en de kans is groot dat u van de week Wierger helemaal ook nog in het park tegenkomt. Ik krijg ondertussen een stukje geitkaas, wat <lacht> Robert Schrikkels inderdaad tegen steeds tegenover mij de theesommelier. Um, ja, ik, ik neem maar een slokje witte thee. Gaat ga het proberen. Mm. Goed heet en ik raak kan mandelen en, uh, en die kaas erbij die is ook. Wil je nog iets op zeggen? Wat doet kaas in godsnaam bij thee? Zeg het eens. Uh, nou, het is op zich is het natuurlijk een hele rare combinatie, uh, thee en kaas. Aan de andere kant, uh, thee en melk is al een stuk gangbaarder. En uiteindelijk mm. de stap van uh, melk naar kaas is weer niet zo groot. Maar ik heb met, uh, met Betty Koster, dat is ja onze Hollandse kaaskoningin, zeg maar. Zevende generatie kaasmaker. En mm -hmm. weet alles van kaas. En met haar ben ik een aantal middagen gaan zitten om kaasplantjes. te Is dit nou het hippe, uh, geen suiker duf en duffe melk, maar gewoon lekker een stuk kaas? Uh... Nou ja, het is... Uh, uh, op het moment dat je ergens een kopje thee bestelt en je krijgt daar een klein bolletje kaas bij gezweerd, is dat natuurlijk al wel iets, uh, ja, iets heel innoverends. Uh, het wordt, er wordt heel goed op gereageerd, juist omdat het zo verrassend is. Want hey, we zijn er nog een... ja, je bent waanzinnig enthousiast. Zo zit je hier ook. Uh, in ieder geval is het een veel prettiger onderwerp dan ons volgende onderwerp. Want wij gaan naar de Ik <lacht> Dank je nog wel, Robert, voor de komst Graag gedaan. Naar ons Amsterdamse studio. Ja, en dan de irritante, zoemende muggen rond je oren... terwijl je in een broeierige kamer draaiend in slaap probeert te komen. Uiteindelijk uit bed om toe te slaan... met een rode vlek op de witte muur als gevolg... en de volgende ochtend toch nog onder de bulten aan de ontbijttafel zitten. Nou ja, dat kennen we natuurlijk allemaal, maar het kan veel en veel erger. En ik praat erover met Bart Knols, internationale muggendeskundige. Goedenavond, meneer Knols. Goedenavond. Ja, veel vakantiegangers die denken dat je alleen verre orde zoals Azië in Azië levensbedreigende virussen door steekmuggen kan oplopen. Maar het kan ook gewoon op de camping in Italië gebeuren, hè? Hoe ziet dat? Ja, er is al wat een en ander veranderen. Het is, uh, het is zo dat uh, ja, waarschijnlijk vanwege een deel klimaatsverandering, een deel vanwege de toename van transport, dat er ook enge beestjes en enge ziekten langzamerhand beginnen opdrukken in het zuiden van Europa, rond de, de Mediterrane regio, zeg maar. Ja, heeft u daar een voorbeeld van? Nou, er is een, in 2007 is er een, een uitbraak geweest van een Afrikaans virus in het noordoosten van Italië, het zogenaamde Chikungunya virus. Ja. Helaas een virus waar geen, geen vaccin voor bestaat of een, een specifiek medicijn voor is. En er zijn toen 200 mensen door geïnfecteerd geraakt. En, en wat voor ziekte levert dat op? Dat is een, een ziekte waar je heel erg hoofdpijn van krijgt, uh, griepsverschijnselen, hoge koorts uh, en dat kan soms maandenlang aanhouden. Dus dat is ernstig. Ja, uh, ernstig over ernst gesproken. Uh, hoe zit het in Nederland? Zoemen er bij ons ook van dat soort uh, killermuggen rond? Nou, uh, eigenlijk wel. Uh, we hebben nu in een aantal jaren al gehad dat we Aziatische tijgermuggen importeren. Die komen binnen vanuit het zuiden van uh, China. Die importeren we met het uh, geluksbamboeplantje en die, ja. daar komen de eieren dan van mee op die plantjes. Uh -huh. En wij, dus sinds 2009, hebben we, eh, 2009 en 2010 hebben we uitbraken gehad van exotische muggen in Brabant. En die kwamen dan wel binnen met de import van eh, gebruikte banden. Maar dat, dat, dat is dus al een aantal jaren aan de gang. Uh, vertelt u ons nu, hè, dat virusgevaar. Uh, wat doet de overheid om ons voor te lichten daarover? Of om, om ons misschien wat te beschermen daartegen? Nou, er was, een, uh, voor de er was een regeling om uh, te kijken dat we in ieder geval uh, vanuit het zuiden van China niet die Aziatische tijgenmug binnenhalen. Maar ja. die is een, uh, in maart dit jaar gesneuveld. Dus nu ligt alles gewoon weer open. En kunnen dus gewoon weer uh, de plantjes geïmporteerd worden met of zonder, uh, zonder muggen. Nou, maar Knols, we hebben, een, we hebben een, een grote muggendeskundige in de wereld. En dat is Bart Knols, dat bent u. U gaat niet achteroverleunen. Wat, wat doet u om die overheid uh, te activeren om toch iets te gaan doen? Nou, het, is al, het is al zo dat we al jarenlang zijn aan het proberen om uh, ook via de Tweede Kamer om er aandacht voor te krijgen voor dit probleem. Ja. Helaas is het zo dat uh, ja, de politiek die, uh, die flink moet bezuinigen uh, om geld te steken in preventieve maatregelen, ja, dat kennen we in dit land niet. Dus helaas zullen we moeten wachten tot dat, dat echt fout gaat. En ik denk dat we dan pas echt op grote schaal iets gaan doen. Ja, en dan horen we Bart Knols weer overal op de radio. En dan moet u helaas zeggen, ik heb, het, ik heb ervoor gewaarschuwd. Hè? Want het is een kwestie van tijd, dus voor de uitbraak in Nederland komt, begrijp ik. Nou ja, kijk, het is zo dat we, dat we vaak dit soort problemen onder stoelen en banken steken. Mm -hmm. eh, totdat het misgaat. Ik heb net het voorbeeld al genoemd van wat er gebeurde in Italië in 2007. Er is een ander heel beroemd voorbeeld van uh, een, een, uh, een virus, het West virus, wat terecht is gekomen in, uh, in New York in 1999... Ja. ...en in een tijdsbestek van vijf jaar heel de Verenigde Staten heeft besmet. En dan worden nu jaarlijks duizenden mensen door ziek en enkele honderden komen te overlijden. Dus het zijn, het zijn twee voorbeelden die zouden toch een teken aan de wal moeten zijn dat we ons uh, wel degelijk moeten gaan beschermen... tegen dit soort invasies en dit soort ziekten. Ja, Even tussendoor, waar komen muggen nou eigenlijk op af? Collega's vroegen mij dat vanmiddag. Uh, is het de smaak van bloed, het licht van de leeslamp... of zijn het andere dingen? Nee, het, het gaat puur om de lichaamsgeur van mensen. That's it. That, that's it. Maar ja, dat is ook genoeg. Het hoeft maar één, uh, het hoeft maar één steek te zijn... en uh, dan kun je dus in principe besmet worden door zo'n ziekte. Er is nu, als voorbeeld in de Provence, in Frankrijk... is er een, uh, yeah. een waarschuwing afgegeven... om je extra goed te beschermen, omdat ze bang zijn dat daar een uitbraak kan komen van het knokkelkoortsvirus. Ja, over dus ook, knok weer, ook weer een tropisch virus, wat zich dus nu voordoet in, in Zuid-Frankrijk. Ja, en uh, dat wordt verspreid geloof ik door de dengue-mug. Um, en daarover gesproken over knokkelkoorts. U bent net terug uh, uit Aruba, als ik het goed heb. Um, daar uh, vliegt ook de dengue-mug rond en die veroorzaakt dus de ongeneeslijke knokkelkoorts. U mag daar de dengue-mug gaan uitroeien uh, van de Arubaanse regering. Nou, het is zo dat er met een aantal, uh, met een aantal overheden op dit moment gesproken wordt... om te kijken of we het probleem eens een keer... Uh, ja, of we die koers echt goed bij de horens kunnen vatten. En, en Wat is, echt... is daar een probleem, even helder, op Aruba? Is daar een probleem? Nou, er zit, er zit een heel, een heel centraal en Zuid-Amerika... en de Cariben zit een probleem met dengue. Ja. Um, en het is eigenlijk zo dat ja, het probleem wordt een beetje doorgeschoven naar de burger. Er wordt tegen mensen gezegd van, goh, zorg dat je de... De broeidplaatsen van die mug in Nederland Ja, daar wil ik het zo nog even mee over hebben. Maar wat gaat u doen om daar die die mug uit te roeien? Wat voor, wat voor een slimme methode heeft Bart Knols bedacht? Het idee, het idee zou zijn om deze mug, hè, die de ding overbrengt, die komt uh -huh. eigenlijk helemaal niet van nature voor in, uh, in de Cariben. Uh -huh. En uh, die komt oorspronkelijk uit Afrika, die is dan met de slavenhandel terecht gekomen. En uh, ik vind het dus volledig legitiem om deze mug volledig tot de laatste aan toe uit te roeien. Hoe dan? Wat voor methode heeft u? ...door zeer resoluut op zoek te gaan naar broedplaatsen waarin die beesten zitten en die op te ruimen. Dat klinkt bijna militaristisch. Dat is ook militaristisch. Ja. Het, het, het hele idee is namelijk uh, gebaseerd op het feit dat we in het verleden... Uh, ...zeer succesvol waren in het aanpakken van deze beesten... ...door ze uh, inderdaad in de broedplaatsen op te ruimen... En uh, dat gebeurt op een militaristische manier en dan ben je ook succesvol. Ja, u bent wel een man die van vernieuwing houdt en aanpak. Hè. U, u had ook al het plan om kaklakken te trainen... om mensen onder ingestorte huizen terug te vinden. Is dat gelukt? Uh, helaas is dat nog niet gelukt, maar dat is wel een idee waar ik nog steeds aan mee rondloop. Meneer Knols, uh, ik zeg het, uh, ook als journalist, ik heb vertrouwen in u dat u ons gaat redden. Dank u wel. En veel succes bij uw kru kruistocht uh, voor een uh, wereld zonder uh, stekende vampiers. Dank u wel. Dankjewel. Dag. En ja, straks op deze zender Kunststof, want de aanvalspit zit er weer op... In kunststof na zeven uur, terwijl de muggen nog nogal mijn hoofd hoort zoemen... filmmaker Aliona van der Horst over haar nieuwe film Water Children. Daarin de vreugde en het verdriet rondom vruchtbaarheid. En morgenavond is WNL natuurlijk terug op Radio 1 met de Avelspits om half zeven. Ik hoop u dan natuurlijk weer als luisteraar te kunnen begroeten. En daarin zeker treft u het parkgesprek. En misschien bent u degene die Wierheermer in het park tegenkomt... en kunt u hem uw levensverhaal vertellen. Ik wens u een hele fijne avond. Dank voor het luisteren.